7 uur, onnoordrijf Nederwit met het NOS-journaal. Israël is bereid tot pijnlijke concessies in het vredesproces. Dat betekent onder meer dat land van de Joodse voorouders ouders in Judea en Samaria... op de westelijke Jordaanhoever zal overgaan in Palestijnse handen. Dat heeft premier Netanyahu gezegd in het congres in Washington. In zijn toespraak tot de Amerikaanse parlementariërs benadrukte hij... dat Jeruzalem de ondeelbare hoofdstad blijft van Israël. Ook zei hij dat Israël nooit zijn grondgebied zal verkleinen tot de grenzen van 1967. President Obama had daar eerder deze week nog eens op aangedrongen. Net in jaar roept, riep verder de Palestijnse president Abbas ertoe op... de banden met Hamas te verbreken en het bestaan van Israël te accepteren. In een pand in Venlo heeft de Fiat ruim 4,3 miljoen euro aan contant geld gevonden. De bankbiljetten waren verstopt in de keuken. Volgens het Openbaar Ministerie is het geld van een drugshandelaar... die in België is veroordeeld tot zes jaar cel. Hij zou met drugshandel tientallen miljoenen hebben verdiend. Het geld verstopte hij bij familieleden. Zo vond de Fiat, Fiat 60.000 euro en een vuurwapen bij zijn ouders. De handelaar liep vorig jaar tegen de lamp... na de ontdekking van een mobiel laboratorium waar amfetamine werd gemaakt. Ook Defensie deed mee aan het onderzoek. Specialisten van de Genie onderzochten verdachte woningen op explosieven... en een F-16 maakte luchtopname van Venlo en omgeving. De schrijfster van streekromans Henny Thijsing Boer is overleden. Thijsing Boer werd de koningin van de streekroman genoemd. Ze groeide op in de provincie Groningen... en haar boeken met een protestants-christelijke inslag... hebben vaak het Groningse platteland als achtergrond. Van de bijna 100 romans die Henny Thijsing Boer schreef... werden er in totaal zo'n 2 miljoen verkocht heeft op de eerste plaats van de top 100 van de leenrechtvergoeding van de bibliotheken gestaan. Hennie Thijsing-Boer is 78 jaar geworden. En dan het weer vanavond en vannacht helder en minimaal rond 7 graden. Morgen vrij zonnig en middagtemperatuur van 18 graden aan zee tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ANB verkeersinformatie. Er staan nog files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knopend Lenigheide en Marhezen, 9 kilometer. Het zijn afremmers voor een flitser aan de andere kant op de rijbaan richting Eindhoven. Voor de rest zijn de files bijna overal opgelost. Bij Amsterdam nog niet op de A4. Richting Amsterdam staat voorknopend de Nieuwe Meer nog 5 kilometer. Had te maken met een ongeluk op de A10 Zuid bij de Rai. Maar de rijstokken zijn daar weer vrij. Dan de A13 van Den Haag naar Rotterdam.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 Welkom in de wereld van Lucas van Leiden in Museum de Lakenhal. Ruim 250 prenten, tekeningen en schilderijen, waaronder tal van topstukken. Nog niet gezien? Kom dan snel kijken in de Lakenhal Leiden. Lucas van Leijden en de Renaissance is nog maar te zien tot en met 26 juni. Kijk op lakenhal.nl.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 Radio 1, de NTR. Dames en heren, goedenavond. Onze gast heeft inmiddels meer dan 93 voornamelijk documentaires gedraaid. En in zijn nieuwe film vertelt hij het verhaal van Wim Maljaars. Een man die drie jaar geleden volkomen onverwacht en in totale eenzaamheid overleed in de isoleercel van een psychiatrische kliniek in Amsterdam na een leven vol wanen en psychoses. Hier is Kees Hin. Uw presentator is Jelly Brouwer. Heesin, u bent uh, sinds vorige week in het bezit van een pacemaker. Ja. En bevalt het? Ja, het bevalt. Mijn computertje noem ik het al. Oh ja. Nee, het, het, het, het bevalt vooral omdat ik er eigenlijk niks van merk. Ik, ik zie een lichte opbolling onder, onder, onder de blouse. Ja, ja, um, ja. Ja. Het is nog een beetje, een beetje opgezwollen. Ja. Want, want ik heb wat bloed verloren. En ik, en eerst was ik helemaal, helemaal dik van bloed. En dat, dat zit er nog, dat bloed. En het is helemaal blauw. Ik, ik, ik ben een Maori wat dat betreft. Maar dat, dat moet zakken en het, moet langzaam, het lichaam moet dat opvreten. Alsof je, je... Ik ben een gigantische blauwe plek. Maar misschien, misschien zijn we eigenlijk allemaal alleen maar een blauwe plek. Een en niet meer dan dat, ja. ja. Een pratende blauwe plek. Ja. Ja. Ja. Waar moet u nou het meest aan wennen, sinds dat ding erin zit? Uh, ik moet het meest wennen aan dat ik, uh, dat ik afhankelijk van een instrumentje ben. Of dat ik überhaupt afhankelijk ben. Je leeft gewoon maar een eind weg. Je stapt maar door, je stapt maar in een taxi, je, je neemt een slokje wijn en uh, je denkt er verder niet bij na. Maar elk slokje wijn kan de laatste zijn. En, uh, en nu stond ik voor die gapende afgrond, die ik ook wel mooi vind op zichzelf, maar niet als hij je zo onverwacht wordt aangeboden. Nee, want was u, had u veel angst? Nee, Nee, ik, ik had absoluut geen angst. Ik, ik, vond, het alleen, ik vond het raar. Ik werd, er, ik werd er een beetje stil van. Ik raakte ik, ik, eerder apathisch dan, dan de heftigheid van angst. Of zo. Mm -hmm. eerder, eerder, eerder, de angst eerder. sloeg naar binnen of wilt u het echt geen angst noemen? Ik wil het geen angst noemen. Nee, nee absoluut niet. Nee, het is ook totaal oneerlijk als ik dat angst zou noemen, want dat heb ik niet. Dan, ja, ik heb wel angst. Ik bedoel, ik ken natuurlijk wel momenten. Iedereen dat kent wel. Maar tegenover bijvoorbeeld Wim Maljaars, mijn onderwerp. Mm -hmm. hè, uh, is het oneerlijk... Om te zeggen dat u bang bent, want hij kent de echte angst. Om het bezit van de angst op te eisen. Ja, dat valt niet. Uw dochter vertelde ons, Barbara Hin, editor, bekend editor, werkt aan veel van uw films mee. Dat u zei in het ziekenhuisbed, dat hart dat moet nog wel even doorgaan, want ik moet nog drie films maken. Ja, ja, het. Liever nog meer. Uh, liever nog meer. Maar, maar, maar de waarom manier zei u dan drie? Om, nou, ik zei drie, omdat ik drie onderwerpen eigenlijk klaar heb liggen. Op schrift? In uw in hoofd? Schrift, in, in, in, op schrift en soms in aanvraag. Uh, mislukte aanvragen vaak om het te financieren. Half af, et, et, et, et, et cetera. Je moet altijd een handjevol dingen te doen hebben... Om door te gaan. Een glas wijn voor de laatste slok en een paar ideeën voor de laatste film. En een paar ideeën voor de laatste film. En, en het is leuk en levendiger om, om, om, om laat ik zeggen, met, met, een, met een zak vol ideeën rond te lopen. En te zeggen, dat zou een film kunnen zijn, dat zou een film kunnen zijn. Dat niet, dat wel. Eh, en, en, en, en misschien is dit beter. En misschien eh, pak ik dit weer eens aan. En dan zijn er tientallen. En dat verandert... En dat is een manier van leven. Ja. Welke is, film bestaat voor u al, eigenlijk? Het, die, de film is er nog niet, maar bestaat voor u en moet er komen? Uh, in ieder geval moet Hans Favri film er komen. De Dichter. De Dichter... En, uh, en, en die zal misschien wel of niet komen, maar daar wil ik eigenlijk, eigenlijk wil ik daar niet een, een film over maken, maar wil ik alleen doen wat hij doet. Hij heeft gezegd: ik zie de dingen, ik luister ernaar, ik neem ze in mijn, in mijn geheugen op mm -hmm. en beleef ze wanneer het me uitkomt in de gedichten, wanneer het, wanneer het is. Dus hij verzamelt als het ware het materiaal... En, hij wil, en, en later leeft hij het, omdat zijn gedichten dan eigenlijk het leven is. En ik dacht, al duurt die film tachtig uur... Ik, ik volg zijn chronologie, want dan heb ik zijn dichtersleven te pakken. En voor dit plan heeft u nog geen financiering? Nee, nee. Het enige wat mensen dan zeggen, kijken me heel zielig aan. Ja. En die zeggen gewoon, zou je niet één gedicht nemen? <laughs> ik wens u het allerbeste wat dat betreft. Ja, ik maak er nu een grapje ja, van, want tuurlijk. ik wil het natuurlijk wel doen. Ja. En het uh, bevalt me om het te doen. En ik heb er ook uh, uh, uh, dat, dat idee van dat je eigenlijk uh, later pas... De dingen leeft die je verzamelt om je heen. Mm -hmm. En dat de ene, dat is ook een kwestie van cultuur, de ene die, die heeft de rust en de vrede. En, en het lekkere maaltijdje elke dag. om dat zich te kunnen veroorloven, zo'n dingen. En sommige mensen, niet eens sommige mensen, maar vele mensen. Hè, komen daar niet eens aan toe. En dit heb ik toch ook wel weer van. weer Malja's kijk, niet geleerd. Maar daar voel ik me gelijk met hem opgaan. Ja, ja. Daar voel ik me een broeder met hem. Straks over Wim Maljaars, want de luisteraars hebben nu nog geen idee wie Wim Maljaars is. Eerst nog even met u naar Volgt u kan als filmmaker? Kijkt u iedere avond naar de nee, naar journaal. Niet. Helemaal niet. Nee. Niet geïnteresseerd nu, in? Nee, nou nee. Niet geïnteresseerd om het zo te doen. Ik ben niet geïnteresseerd in. in, in, in uh, uh, daar gebeurt de filmerij niet. Dat is niet daar, daar wordt de film niet gemaakt. Dat is niet de plek waar de film gemaakt maar wordt. Maar eh, Lars von Trier, die vorige week persona non grata werd verklaard op ja. het filmfestival, dat zal u niet zijn ontgaan. Dat heb ik gelezen. Ja. Maar dat, dat is volkomen onbelangrijk. Een vo, volkomen niet te zaken doen de mededeling van hem dat hij dat daar doet. Te uh, zaken doen op dit moment is, is, is Japan. Is, is het feit dat, dat politici zeggen dat we rustig um, um, uh, hoe heet het? Um, uh, Kernenergie uh, uh, kunnen bouwen of andere dingen doen. Daar, daar, dat zijn de belangrijke dingen. En Lars van Trier maakt essentieel goede films. En uh, en, en verder moet je het daarbij laten en vooral en niet. En moet hij dat gewoon doen wat hij wil daar. Mm -hmm. Maar dat nu op dit moment in mijn moment van leven is dat mijn interesse niet. Mijn interesse was bijvoorbeeld om een beetje tot rust te komen, want, omdat omdat is om uh, dode zielen dode zielen te kopen en eindelijk dat boek wat ik al jaren wil lezen, nu eindelijk ben gaan lezen. En daar staat precies, herstellende van de operatie. Ja, herstellende operatie. En daar staat precies in wat ik bedoelde met die opmerking over het leven staat vast. Het enige wat we kunnen doen en het eigene dat we kunnen doen. We kunnen er iets eigens van maken. We kunnen ons eigen verhaal ervan maken. Maar eigenlijk is het niet veel meer dan een koffiepraat. En dat leer je van Gogol. Door het boek te lezen. Door Als je dan eindelijk lezen. daar tijd voor hebt. Ja. En dat zijn de dingen waar het werkelijk om gaat. Ja. Om dit soort wijsheid. Ja. En het is eigenlijk ook de kern van uh, de film die u heeft gemaakt. Ja, want ik begin nu al te, te, te tik-takken hè? in mijn hoofd. Je kent dingen. Jij moet zeggen of ik duidelijk ben. Ja, ik zeg of u duidelijk bent. Ik hou het scherp in de gaten. Ja, Kees goed. Um, dan meld ik ondertussen even dat daar die tegel ligt... met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. Ja. En luisteraars kunnen zich ook nog bemoeien met de uitzending... kunnen vragen stellen aan uh, Kees Hinn, of opmerkingen plaatsen. Dan moeten we naar onze website gaan, Kunststof. .nl Reacties worden zeer op prijs gesteld. Ik, uh, ik heb een mededeling aan de taxichauffeur. Oh ja, u had een hele fijne taxichauffeur. Ik had een goede taxichauffeur. En als hij donderdag, al kijk je maar een minuut... <laughs> dat je even weet waar het over gaat... dan mag je hem rustig weer afzetten, maar al kijk je maar een minuut. Maar nu even duidelijk zijn. De taxichauffeur had namelijk te kennen gegeven aan u... dat hij niet van televisie houdt, ah, nee. maar wel heel erg veel van radio. Ja. En hij luistert en, elke hij dag luistert naar nu, jullie programma. naar Kunst op. Ja, naar Maar kunst op. de opmerking, de mededeling is... dat hij voor één keer een uitzondering moet maken. Namelijk aanstaande donderdagavond ja. om 11 uur. Ja. Nederland 2 is daar de nieuwe film van uh, Kees Hin. Um, uh, het is dan de 95ste film. Dat betekent dat u meer films heeft gemaakt dan, dan u oud bent. Ja. Want u bent... 74 jaar of ja, al 75? Dat mag ik niet vertellen <kuggen> van mijn computertje. <laughs> de pacemaker heeft u verboden daar antwoord op te geven. Ja. Um, u begon ooit als de assistent van Bert Haanstra. Nou, Dan moet je ook wel heel oud zijn. Ja. En uh, uh, u groeit uit tot uh, filmmaker van formaat met een enorm oeuvre. En u bent ook de leermeester van uh, veel uh, jonge makers... Uh, u was uh, jarenlang docent aan de Rijksacademie, waar ja, de Crème geen... de la Crème zit. Ja, niet, niet docent. Oh? Niet Wat docent. Was dan? Ik, een, een. Ik was wel uh, natuurlijk leerling van Aansta. Maar het is oneerlijk te zeggen dat dat alleen mijn leermeester is. Dus mijn, mijn leermeesters waren ook K. Schippers, de schrijver. Waarmee en ik wie heel ben, veel films heeft gemaakt. Waarmee je dingen, en en cameramensen die direct die dan zeggen... kom, doe mee, ik doe met je mee en al zo'n dingen meer. En, en dus allerlei mensen om me heen... waarmee ik samen me... me en en de, de, de, de adviseur, de grote adviseur... en de, degene die zei van ga het nu zelf maar doen... dat was Haanstra. Die zei tegen hem: en, en, en nou jij zelf aan de slag, Kees In. Ja, zoiets. Ja. zoiets. En, en, en, wat ik, en ik heb nooit echt een, een, een, op een school weer te zitten. Ik, ik heb nooit aan een andere mijn autoriteit willen uitleggen. Dat, dat is, dus u noemt zichzelf adviseur? Als adviseur. Gewoon ja. bij iemand binnen en een, en een beetje met elkaar U was onder andere de adviseur van videokunstenaar Fiona Tan? Een, een, een, een gesprekspartner. Gesprekspartner. Goed. En, en, en dat ik en, uh, kon zeggen, wat een lekker filmpje ben je aan het maken. Of zo. En daar nee, ging ze dan. En, uh, en uh, misschien... Ik heb het gevoel dat ze dat, ze dat ook, ook prettig vond om Zeer zo met elkaar te gaan. heeft gewaardeerd, ja. En zij zal u misschien wel haar leermeester noemen. U noemt het adviseur. Oké. Okay. Um, nieuwe film is aanstaande donderdag op televisie te zien. De Beslissing van Wim Maljaars, zo heet hij. Uh, het is een portret, of misschien is het beter om te zeggen een monument... Uh, van een man die in 2008 overleed in een isoleercel in een psychiatrische kliniek. Mensen herinneren het zich misschien nog wel. De man die stikte in een boterham met pindakaas. Er was erg veel commotie over. De kliniek is ook een tijdje gesloten geweest. En u kende deze Wim Maljaars al. Ja. Want u had in 1998 een film gemaakt voor de VPRO. Een film over schizofrenie. En uh, Wim was een van de hoofdpersonen in, in die film. Wat voor iemand uh, was hij? Um, ja, ik, ik... Hoe moet je dat nou zeggen? Ik, ik, ik, ik heb een ontmoeting met hem gehad... Zoals ik een ontmoeting met die taxichauffeur net gehad. Mm -hmm. En dat ik nou het gevoel heb dat ik hem ken. Voor, voor Zo'n zo bliksem. Ken, schicht. schicht. Mm -hmm. uh, ik heb uh, gedacht, ik moet over schizofrenie iets maken. En ik ga een aantal mensen opzoeken. Ik ga proberen die mensen te ontmoeten. In verschillende soorten. Van, van iemand die het helemaal is, maar op een luidruchtige, uh, open manier mm -hmm. uh, van hem horende uh, via mijn zoon, geloof ik, die ook op een co-club zat. En hij zegt, dan moet je eens met hem gaan praten. Dat is die. een bepaald spel, hè? Dat is een... een, een, een in, in in Japan gevormd spel wat wat wat Met zwarte mensen ja, wat, wat mensen samenbrengt witte stenen dan moet je een veld van witte stenen uh, uh, steeds uh, ten opzichte van elkaar verleggen zodat je dat je uiteindelijk het meeste veld overhoudt of het meeste stenen overhoudt Zoiets. of of iets dergelijks heel verfijnd maar zo had u Wim leren kennen via De, dat spel nee en... ik had van hem gehoord mm -hmm. Ik had van hem gehoord dat hij, daar, dat hij daar goed in was. En dat hij daar, uh, laat ik zeggen, ook, ook verslaafd aan was. Want je bent verslaafd aan zo'n ding. Het is een deel van je leven. Het is niet een spelletje, maar het is een deel van je leven. Het is jouw extra taal die, uh, dat koospel. Dat en en, en zo... waarschijnlijk gespeeld door heel intelligente mensen, stel ik mij zo voor. Uh, ja, maar, maar, maar op een zintuigelijke wijze intelligent. Niet alleen boekenwijsheid of boeken mm -hmm. en dingen. En ook niet alleen. En ook niet de intelligentie van een scheikundige. Maar de intelligentie van. Uh, van een durver. Een. Een. Uh, een, een ik zou zeggen, net zo lang trainen, dat je situaties in je kop krijgt. Dat je duizenden situaties in je kop krijgt. Alsof ik je... ga u af en toe onderbreken. Als u dat irritant vindt, zegt u dat gewoon tegen mij. Maar om, u vroeg mij net om lijn in het gesprek ja. aan te brengen. Dus, ik vroeg u, wat voor iemand was Wim? En toen kwamen we opeens in dat ook ja, omdat ik wat ik wat voor bezwaar, Dus Ik ja. maak ook bezwaar tegen de vraag. Ik weet niet wie Wim is. Nee. Ik, ik, in, in, in, ik, ik ben niet zijn broer en zijn vader en zijn moeder en zo dingen. Ik, ik, ik, ik heb hem een paar keer ontmoet. Mm -hmm. en, en ik heb hem een fantastische ochtend met camera en geluidsman met hem gehad. Waar leed hij aan? Uh, laten, we nu, uh, laten we zeggen, uh, aan, aan het. Wat we noemen schizofrenie of een vorm van schizofrenie hij, um, um. Hij, hij. Hij leed aan het feit dat, dat hij niet kon remmen, hij leed aan het feit dat het leven overstelpend over hem heen ging, dat het leven één grote uh, orkaan was. Dat is het ook. Het is een spat bloed, wat we al gezegd hebben. Een of dingen. En het is één grote explosie waarin we leven. Maar wij kunnen de remmen uh, uh, inhouden, iets wegzetten... Uh, of op een bepaalde manier later beleven. En, en bij hem komt het tot in een totale uh, gigantische storm... Op, constant op hem af. Ja. Er zit een hele mooie uitspraak van Wim in de film. Ik citeer hem even. Als je realiteit mooi genoeg is, dan kan je erin blijven. En als hij niet mooi genoeg is, dan ga je spoken maken. Ja. Lars van Trier. Ja. Ja. Om bijvoorbeeld te ja. zeggen, die, die, die weet heel goed waar het over gaat. U ook, hè? Ja, en we zijn allemaal bang dat we Hitler zijn. Om het nu maar eventjes recht bij zijn raamdingen. Mm -hmm. En het is een grof dat iedereen dan ineens uh, uh, Lars van Trier afvalt. Omdat hij, omdat hij ook ziek is. En dat hij met zijn ziekte prachtige dingen heeft gemaakt. En heel diep is doorgedrongen in de schoonheid en in de zachtheid. En, en soms weer in de extreemheid. Mm -hmm. Wie kan dat zo? En goed? voor dat soort mensen wilt u het opnemen, zeker met deze film over. Ik hoef het niet voor Lars van Triomphe, nee. maar wel voor deze onbekende soldaat. Deze Wim Maljaars. Ja. ja. Um, uh, u had uh, hem dus eerder gefilmd en u had nog heel veel ruw materiaal liggen. Ja, het Kunnen gaat u zo. woorden over zijn dood. Ja, ik zou, het, gaat, het gaat zo. Da daarom kon ik niks met die vraag over wie je zei. Ja. Uh, Straks ga ik, ik vragen, wie bent ik, u? Die wist ik, nog moeilijker. Ja. ja. <laughs> <lacht> uh, hij, uh, uh, ik, ik heb een fantastische tijd met hem. Ik bedoel, ik, ik, op een of andere manier. Kon ik, ik maak een schizofreniefilm. over de ouders van, van, uh, van iemand. die uh, zich voor de trein heeft geworpen. Mm -hmm. omdat hij een stem heeft gehad dat hij dat moest doen. En dat eindeloos heeft uitgesteld. Uh, tot de moeder in godsnaam maar zegt: doe het. En die moeder zit met een eindeloos schuld gevoel mm -hmm. hè? En Een ontzettend lieve vrouw die hier ook al niet meer is. Maar daar moet ik nu ineens meer aan denken. Dat hak ik op de tak wat ik heb. Dus ik, ik probeer zoiets voor niet in te delen... in, in verschillende... Uh, Fases. Uh, vormtechnische categorieën. Mm -hmm. hè? En Dat zich dat op verschillende manieren voordoet. Want ook die ouders zijn slachtoffer van... Deze ziekte. Mm -hmm. hè? Niet zij, maar wel hun, hun kind, kind. En hè? daarmee zij ja, ja, zelf. En, uh, dus ik heb een fantastische tijd. Hij past precies in de opening van mijn film. Omdat hij danst. Omdat hij popmuziek maakt. Omdat hij liedjes maakt. Omdat hij, laat ik zeggen, theater kan maar maken van zijn leven. Met zijn lange haar en zijn toch iets wat enge, enge gezicht. Hè? Ja, maar eng gezicht toe... Kijk naar al die popconcerten. Ja. Over enge gezichten gesproken. Ja, of enge gezichten. Echte gezichten, kan je ook zeggen. Mm -hmm. He, de, de, de, als we ze door Breugel ge, geschilderd zien... dan zeggen we, wat een mooie schilderij. Uh, en en, waarom, en hij, waarom zullen we dan niet zeggen... Deze echte... wat een mooie, expressieve kop ja. of zo. He? Maar in ieder geval, ik, ik heb dat materiaal. En natuurlijk gooi ik gooi dat niet weg... Nou, u, dat wilde ik u vragen, want u heeft 95 films gemaakt of ja. nog meer. Ik kan me niet voorstellen dat u van al dat materiaal, nee, maar ik al het ruwe materiaal heeft heb Heel veel materiaal. Allemaal gedocumenteerd. Een van allerlei documentaires, ook die ik voor televisie maakte en zo dingen. Al die rolletjes film vroeger. Dus u heeft en, het gewoon echt allemaal van al die. Nou, ik heb, ik heb het natuurlijk niet alles, maar ik kon, kan het gewoon niet weggooien. Want, want je weet nooit, want je weet nooit wat, wat het beste stuk is. Mm -hmm. Want het kan best zijn dat over twee, drie jaar het weststuk pas komt. Nou, en dat is nu het geval... He? Dus ik heb dat uur die, die, dat materiaal of anderhalf uur materiaal van hem. Die, die, die, die, die dat gesprek ontmoeting, dat u met hem heeft ja, of die ontmoeting, de ontmoeting die met is hem beter. Ja. Hij, hij, komt, hij loopt weg, hij komt terug. Hij, hij zegt, ik ga, ga die heren eens even pakken. He? En hij zegt gewoon, dit is het geluid van de isoleerzaal. Dan doet dat, dat kunnen we even laten horen. Het geluid van de isoleerzaal. Uh, door uh, Wim Maljaars zelf uh, geproduceerd. Ja, ja. En uh, op een gegeven moment, ik kijk even naar de technicus of het klaar zijn. Ja, we kunnen het laten horen. Ja. Dit is oorverdovend. Ja, ja, ja dus ik, ik, ik, ik kon een tik-tak met hem. Wat ik graag doe. Zoals je nu langs moet door me hebt. Ja. Um, En uh, ik heb dat. En dat materiaal ligt te wachten. Zonder dat ik het weet. Dat ligt te wachten. Om wakker te worden. Laat ik het dan zo, zo zeggen. Want dat is een ander idee van mij. Dat is. We liggen eigenlijk allemaal met elkaar te slapen. De miljarden mensen liggen allemaal te zijn. en af en toe worden ze even wakker, leven ze even en dan gaan ze weer slapen. Bedoel, zo, zo. Nou, het is eigenlijk hetzelfde idee als wat u net dode zielen kookol. Ja, uh, ja, ja, dat is allemaal heeft met elkaar en, te maken. Uh, Favri. En favorie ook. Ja. Uh. Dus eigenlijk is uw verhaal heel consistent. Wou ik maar even zeggen. Ja. Dankjewel. <laughs> maar maar die, die, uh, dus, zo heb ik het ook ervaren. Dus dat materiaal ligt te, wacht, ligt te wachten. En um, dan lees je een hele klein berichtje in een krant. Zo'n snippertje. Een mm -hmm. man doodgevonden in een Dan denk je... Begin je half te denken, het zal hem toch niet zijn. Hè? Mm -hmm. Want je hebt hem eigenlijk een beetje in de steek gelaten. Ik heb hem nog eens één keer gezien, maar mijn vrouw is hier nog eens geweest. En heeft die, hij bracht ook bandjes en dan gooide het bij mijn bus. Dus denk, maar hij was ook niet, niet zo van dat hij eindeloos. Uh, maar het voelde alsof u hem in de steek maar had gehad. Dat, dat voelde je niet zo ja, Maar, maar u had dat best. ruwe materiaal op zolder en u ontdekte dus ja, dat hij wel degelijk de man was die was, was gestorven. En dan krijg je zoiets van: daar ga je over praten. Onder andere met Sandra van Beek, waarmee ik diverse films gemaakt heb. Mm -hmm. En eh, dan wordt, wordt bekend dat de, de, de Human een, een serie films wil laten maken door, door programma's en filmmakers, maar ook juist filmmakers, over een belangrijke beslissing in, in, in iemands leven uh -huh. met vergaande gevolgen. Dus zegt iemand: Hé, hey, daar is dat misschien geschikt voor, daar past dat in? Eh, en zo, en dan denk ik: Ja. Doe ik het wel, doe ik het niet? Um... Ja, u had enige schroom, hè, vertelde ja. Sandra van Beek... Ja. Uh, om dat ruwe materiaal, terwijl ja. de man dood is, ja. uh, te gebruiken. Ja. Toch heeft u dat gedaan. En dan nou ga ik uh, proberen uit te leggen wat voor, uh, hoe, hoe u het heeft gedaan. Uh, want dat is namelijk heel bijzonder. U heeft een aantal mensen rondom Wim gesproken. ontmoet uh, in uw bewoording. Uh, en u heeft dat ruwe materiaal aan ze getoond. En dan niet wat ieder ander zou doen, gewoon even op een klein schermpje. Nee, u heeft uh, het ruwe materiaal... Heel groot vertoond in een huis, uh, leegstaand huis. Uh, en u heeft de mensen uitgenodigd om daar naartoe te komen. Dus ze bleven niet in hun eigen omgeving. De psychiater, uh, de verpleegkundige, de case manager... zo'n afschuwelijk modern woord voor iemand ja, die ja, ja. Uh, uh, psychiatrische patiënten verzorgt... als ze thuis zijn in een thuissituatie. En de moeder. En u heeft ze geconfronteerd met dat ontzettende grote scherm... waarop Wim, die gestorven is... Ja. Weer te zien is. Ja, niet geconfronteerd. Nee. Niet met de bedoeling. Dat zei ik gelukkig komen. niet. Wat, dat zei jij? Zei ik het wel? Ja, oh, geconfronteerd. Okay. Ja. En waarom uh, wilt u niet. Sorry dat dit... ik het nou. Ja, weer nee, het is heel goed, want ja. waarom mag het niet geconfronteerd Ik heet. wilde proberen. al heel gauw, als ik iets maak over hem, en dat wil hij ook, mm -hmm. dan moet het een monument voor de onbekende soldaat van het leven worden. Zoiets had ik heel snel in mijn hoofd. En, en ik had snel in mijn hoofd uh, met die mensen ge, ge, gevormd, geëmotioneerd, uh, laat ik zeggen, met de, de, de, ja, de ontslagwekkende ontmoeting, dat je ineens dat materiaal dankzij durf het bijna niet te zeggen, de dood is dat materiaal tot leven gekomen. Hm. Hè? Voor een bepaald moment. Dus, Ze ontmoeten hem dus, dus weer. Ik kan, ik kan als een speurhond proberen met, met dat tot leven gekomen materiaal... hem levend te krijgen. Ja. En dat is u gelukt? We, we spreken zo wat er gebeurde. Heel even, ik moet het u zien. onderbreken, want ja. het is half acht verkeersinformatie. Ja. Awb verkeersinformatie. Er staat nog één file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Leende, Heide en Marhezen. 4 kilometer. Radio 1. Kunststof. Ik spreek met uh, Kees Hin, maker van zo'n 95 films. En uh, zijn nieuwste film heet, uh, um, en nou ben ik toch zomaar even de titel kwijt... De Beslissing van Wim Maljaars. Is aanstaande donderdag te zien op de televisie. Uh, Wim Maljaars uh, is een man die in 2008 overleed in een isoleercel. Er was toen heel veel commotie om. Hij was gestikt in een uh, broodje pindakaas. Kliniek is een tijdje gesloten geweest. Kees Hin kende Wim Maljaars, want had eerder een film gemaakt over schizofrenie... waarin Wim Maljaars een van de hoofdpersonen was. We spreken over hoe u uh, die film heeft gemaakt. Namelijk, u heeft uh, familieleden, mensen die met hem leefden, goede vrienden... Uh, heeft u het ruwe materiaal laten zien, waardoor hij er even weer was. Ja, ja? Maar vooral, dat, dat, dat, dat, dat, daar heb ik neiging toe. Ik bedoel dat helemaal niet erg filosofisch. Ik, ik wil dat spel spelen. Dat, dat, dat spel spelen. Alsof ik een, ook een, een, een detective vind met een slappe, ja, slappe jas aan... en een, een sigaretje hier. Een soort Bogart-achtig bo bo spel spelen. En dan met kleine vraagjes die laatste gang. Die, la, die, die laatste die hem tot leven brengen, zodat je kan weten wat er gebeurd is. En in het geval van de moeder van Wim Maljaars... gebeurt er iets heel bijzonders. We kunnen haar zo laten horen. Misschien moet u even vertellen wat er gebeurde tussen u en ja. haar. Ja, vertel je maar. Zal ik het vertellen? Ja. Um, u uh, uh, spreekt haar. Heel groot is daar dat beeld van haar zoon. En op een gegeven moment, uh, omdat hij daar zo aanwezig is, haar zoon... Spreek ze hem toe. Niet meer u, maar hem. Ja. En u bent dan even Wim. Ja. Maar zij zegt... Ik heb haar aan de telefoon gehad. Ja. Ze luistert misschien ook nu. Uh, ze heeft het gevoel dat ze dat voor mij doet. Dat ik haar dat verteld heb. Dat, dat ik dat opgeef. En dat ben ik vergeten. Zo gemeen ben ik. We gaan haar even laten horen. De moeder van Wim Maljaar uit de film. Ik heb er heel veel moeite mee gehad dat je daaraan wou beginnen. Want ik denk, het, het ging nou net zo goed tussen ons. En jij had het ook naar je zin. En je kon dingen doen die je leuk vond, dat heb je gezegd. En toen begon het één keer van, ja, ik wil toch mijn medicijnen verminderen. En ik heb je gewaarschuwd, nou Wim, zou je dat nou wel doen, hè Wim? Want je weet niet waar het, waar het op uitkomt. En ik wist dat je ook met de psychiaters gesproken had en dat die jou ook gewaarschuwd hebben. Wim, uh, het kan even goed gaan, maar op een gegeven moment gaat het toch weer fout. En toen uh, heb je tegen me gezegd, ja, dat risico neem ik dan. Uh, want dan voel ik me misschien weer een poosje zo goed, als dat ik, zoals ik vroeger was. Dan, dan voel ik me weer helemaal mens en geen halve zombie door al die medicijnen. Maar dat vond je verschrikkelijk, hè Wim? Iedere keer die medicijnen, dat je niet kon doen wat je wou. Ja, de moeder van Wim Maljaars uit de nieuwe film van Kees Hinder, ja. De beslissing van Wim Maljaars. Kees Hinn? Je, je hoort, ik heb die film niet gemaakt. Zij heeft die film gemaakt. Ik ben alleen maar een, een, een doorgeefluik. En Ik uh, ben heeft ze... alleen maar die detective met dit morsige jasje aan. U heeft een zwak voor haar, dat merk je aan alles. Uh, als je naar de film kijkt. Want ja. als kijker krijg je ook een enorm zwak voor deze vrouw. Waar, ja. waar zit het hem in? Dat, dat, ze, dat ik gewoon een zwakvoeder heb, mm -hmm. dat is een geheim. Of dat is niet geheim, dat is, dat is het geheimzinnige. Dat is het geheimzinnige tussen mensen. Hè? En, en ik heb vooral een zwak voor haar meer gekregen. omdat ze zich volkomen vrij is. en zich volkomen gegeven heeft aan, aan het proces. En. Uh, uh, uh, nou ja. Zo'n onver, onvergetelijke zo'n onvergetelijke monoloog geeft. Hmm. Hè? Ja. Die, uh, waar zelfs dekkend tevreden over zou zijn. <lacht> uh, we, we, uh, Sandra van Beek, haar naam viel wel eerder. De vrouw met wie u, u samen, uh, veel samenwerkt. Ja. Zij heeft ook aan deze film meegewerkt. We vroegen naar uw kracht... En uh, zij zegt uh, Kees in: Hij raakt iets bij mensen omdat hij heel persoonlijk is uh, in het contact dat hij maakt. Hij komt snel dichtbij, net als bij de taxichauffeur daarnet. Maar dat doet hij op een weifelende manier, waardoor mensen het niet als bedreigend ervaren, maar alles geven. In zijn manier van mensen benaderen is hij het tegenovergestelde van een journalist. Het gaat hem niet om wat er gezegd wordt, maar eerder hoe het gezegd wordt. Hij let meer op de mimiek van iemand. Hij kijkt wat er visueel gecommuniceerd wordt. Klopt dat? Ja, dat klopt. Omdat dat dat, dat... dat is gewoon mijn vak. Of dat is wat, waar, waar ik van hou om, om dat te doen. Mm -hmm. zo, horen, zo horen films te zijn. Niet omdat ik dat nou speciaal doe. maar zo, zo horen, Dat is dat extra aan, aan, aan, aan film maken. Dat is, niet, dat is niet feiten achter elkaar zetten. Hè? Maar dat is ik zal zeggen, erachter zien te komen... He, wat door die feiten aan de gang gezet wordt. Dat mysterieuze gedoe in ons gevoelsleven. En daarom mocht het ook per se geen discussiefilm over de isoleercel worden? Nee, nee, nee absoluut niet. Nee, Daar was u bang voor? Daar was ik bang voor. En ik, was, ik ben er vooral bang voor. In, in, in, dat heb ik steeds zelf zo gezegd. Hij mag geen slachtoffer zijn. Je mag hem geen slachtoffer noemen. Je mag hem geen zieke mens noemen. Ik bedoel, wat hij ook maar in de, voor de, dat uur hè, is hij een persoon. En, en, en die persoon uh, die moet ik schilderen. Die, die moet, ik, moet ik zien te maken. En daarvoor heb ik al die mensen nodig. En besluip ik hem, besluit ik zijn wegen. Wim Maljaars was ook uh, actief in patiëntenverenigingen en dergelijke en, en maakte zich uh, erg druk om die isoleercel. Hij had ook grote angst voor. Je zou het bijna profetisch kunnen noemen trouwens. En uh, we kunnen een fragment laten horen waarin um, hij uh, een, een liedje zingt dat hij had gemaakt over de isoleercel. Ja. Je vraagt veel dingen tegelijk wel hoor. Maar uh, kom maar best toen uh, kan het uh, de oudste tekst van de teksten die ik wel eens zing, uh, kan ik doen. Uh, uh, tegen het zere scheenbeen, achter huisje huisjes... groeit de schietseveen, compleet met zwarte pausjes. Kom hier, dan drukken wij het wel even uit hier. Arie, vind de dokter al de dokter met zijn grote spuit, lekker onderuit na een vrije val. In zo'n isoleren is het lekker warm? Je kan je armen benen strekken, dat je niet in je dwangmuis past. Ik en in die isoleren, in die isoleren, in het bed, van die isoleren. Het is hier heel gezellig, dus komt de zuster vaak. En ik word ook zo heilig dat ik voor haar een zuchtje slaak. Zuster nou ook aangelopen, maar die krijg ook die extra 5% met de kraan verlopen. Zie dat je alleen aan het wijlen bent. In de isoleer, in de isoleer, in het bed van de isoleer. Dat is op een uh, folkwijsje van uh, Boudewijn de Grote. Weet je het gehoord? Ja, Wim Maljaars zelf, uit uw film. Ja, het, uit de uh, zijn we helemaal, hè? Herkent u het folkwijsje van Boudewijn de Grote? Weet u welk nummer het ja, is? Ja, ik, ik weet het ongeveer. Ja, Ik kan het wel zo'n beetje begrijpen. Het land van Maas en Waal? Ja, ik geloof het wel? Ja, <laughs> ik geloof het wel. Maar wat, wat nou het mooie is... Ja. Het mooie is dat het nu door heel Nederland heeft geklonken. Hij, via, via dit gesprek is 120 hij 120.000 mensen hebben Wim Maljaars begonnen. En daar gaat het om. Het moet een ode worden aan Wim Maljaars. Ja. Hm. Dit, is, dit, dit, dit, dit wordt... Uh, het komt misschien wel op, een hit, op de hitlijst. <lacht> Denk ik, maar dat ik weet dat het niet waar is. Daar is het weer te goed voor. Precies. Zo hoor ik het graag. We spraken K. Schiepers, schrijver. Veel, u heeft veel met hem samengewerkt. En uh, we vroegen aan hem uh, naar wat voor soort mensen uw liefde uitgaat. En hij zei, ik vermoed dat het hem gaat om mensen in extreme situaties. Ja, dat, dat, dat klopt misschien wel. Maar dat... dat, dat uh... Ik heb wel eens gezegd, heel lang geleden... en die, de, dat blijft hangen... Uh, pas als iets op is... als iets uitgewerkt is... weet je, weet je pas de volledige waarheid over iets. Mm -hmm. Pas als een, een, een blad bruin wordt... en bijna er niet meer bestaat... dan weet je de essentie over het blad... en de schoonheid van het blad of de vorm van het blad. Pas, pas, pas te zeggen... Als ik kan uitleggen hoe mensen uit extreme situaties, hoe, hoe ze daar uitkomen, of vrede mee hebben, uh, uh, zo'n liedje kunnen maken mm -hmm. en kunnen. Mij, ik heb dat natuurlijk. He, hij heeft het aan mij willen, willen geven, willen, geven mm -hmm. willen vertonen... om, om te kijken of, of, of ik gegeneerd zou zijn erover. Ik natuurlijk helemaal niet. He. Ik Liever nog tien van die nietjes. En de laatste is nog mooier, zoals je weet. Ja. En, en... ja, maar de extreme situatie is voor ons soms niet meer dan... De toevalligheid dat je niet links, maar rechtsaf gaat. Een voetganger uh, luisterend, naar, uh, luisterend naar een vogel... denkt, het lijkt een beetje op de St. Louis Blues... gaat niet links, maar rechtsaf. Keuzes maken. En nu hm. heb uh, uh, ik een stukje Jan Handel genoemd. Het voor de goede verstaande. <laughs> um, welke situatie in, in uw eigen leven zou, zou u als extreem willen omschrijven, achteraf gezien? Een, een, een, onder andere het feit dat een nichtje van mij uh, met hetzelfde probleem zit. Is de film daarmee ook een eerbetoon aan haar? Ook. En um, weet u hoe daarmee om te gaan? Um, het, het, het, het, het is altijd zoeken, het is altijd proberen. Uh, je mo moet omgaan met een soort schuldgevoel, een soort onbestemd soort schuldgevoel, dat je dat jij dat niet hebt en zij wel. Uh, Mensen dat? Een onbestemd soort schuldgevoel dat zij dat heeft? Ik vind dat daar ook de film over gaat. Onder andere. Um, maar daar bent u mee behept? Daar ben je mee behept. Uh -huh. maar, maar je bent met zoveel behept... Uh, je, je, dat... dat het, lijkt wel, het lijkt wel of degene... Of, of de manier waarop de de psyche van de mens is, is ontwikkeld... Hè? Uh, wel dat, daar, dat dat schuldgevoel... een, een, uh, een essentieel onderdeel van is. Dat, dat, dat, dat onze, onze weerwarf van besluiten... En, on, on, en onduidelijke besluiten... dat die altijd te maken heeft met van... ik wil alles hebben en, en, en jij niks. Uh, of ik wil de baas zijn en jij niks... Om, om, om maar een sterk ras te maken of zo. Ja. Veel. En dat sterke ras, dat, uh, uh, uh, dat niet te maken hebben met de anderen. En ook niet te maken kunnen hebben met de anderen. Je kan dat leed van een ander niet in je opnemen. Je kan ook de vreugde van een ander niet in je opnemen. Maar zou je dat willen? Het gaat niet om willen, het gaat om dat je dat er je, dat je geen... Vat op hebt. Geen vat op hebt. Ik heb geen vat op mijn leven. Uh, en dus maak ik grapjes over mijn computertje. Ja. Huh? Um, bij die extreme situatie waar ik u net naar vroeg, noemde u uw nichtje, maar niet het feit dat uw vader uh, vrij jong stierf. U was pas twintig. En hij was er opeens niet meer. Hij had het ook aan zijn hart. Ja, maar dat is, dat is niet... Uh, uh, uh, nee, dat, is een, dat heeft, heeft er niets mee te maken. Mijn vader is jong, jong gestorven. Uh, hij was een filmmaker ook, hè? Hij, Jan was, en... hij was een filmmaker, hij is jong gestorven. En ik, ik heb een soort gat in mijn geheugen... dat ik eigenlijk niet zoveel over hem weet. Een beetje, maar hij zit niet naast me... En hoe ik komt weet, dat? Ik, ik weet zijn stem niet. Geheimen van de wereld. Geheimen van, van mij. Ik weet het niet. Uh, dus dat, dat, dat, dat, dat, dat ken ik. Behalve dat ik, hem, dat ik nu veel plezier om hem heb. Ik ben nu heel erg trots op hem. Sinds wanneer? Uh, uh, eigenlijk, eigenlijk altijd. Het was een aardige man. Uh, eigenlijk altijd... Maar ik kan het beter formuleren. En ik ben er nu ontzettend trots op omdat hij heel religieus was. Ik heb hem dus uh, gezien dat hij gewoon op zijn knieën uh, het avondgebed... en dat, dat, dat, dat, dat, dat iemand dat gewoon durft zichzelf te zijn, vind ik... Vind ik. Vind ik prima. Is en dat heeft... vooral het beeld dat u van hem heeft? Dat hij op zijn knieën God dankte voor nee. de dag? Nee. nee. Het beeld wat ik van hem heb is dat hij een hele goede danser was. Oh. Hij, heeft ons geleerd, hij heeft mij geleerd om van Stravinsky te houden. Op de eerste plaats. Uh, hij heeft van me geleerd van zeilen te houden. En hij heeft, geleerd, uh, uh, uh, uh, uh, uh, hij heeft geleerd dat hij filmer wilde zijn, ook gewoon kunstenaar filmer wilde zijn, maar ook een sociaal bewogen man was. Hij heeft geprobeerd de een film te maken over de katholieke arbeidsbeweging. En in die zin, als het ware uh, naast Evans en die andere, uh, en dingen, maar veel bescheidener of zo dingen, heeft hij ook. De honger van mensen uitgelegd. Een soort basis, weer dat basisverschil, waarom er tegenstellingen moeten zijn. In zwart-wit tegenstellingen moeten zijn. In geluksgevoel, niet geluksgevoel, in, in angst en een andere niet. Die, want die kan lekker slapen. En die andere die heeft alleen maar angst. En, en, en alles is storm en, en, en, en, en dat kan je niet afdempen hè, en, we, en een ander weer niet. Ik, bedoel, hè, mm -hmm. ik, ik maak bes, kennelijk bezwaar tegen dat verschijnsel. En, uh, u u uh, was de leerling van Bert Haanstra. Uw vader was de leerling van Joris Evens, nee. Hij... Niet? Nee, hij heeft wel met hem een keertje meegeholpen. Een collega. dingen. Hij heeft het uit zichzelf, zoals ik het weet... heeft hij gezegd, ik wil filmer zijn. Hij vond het geen goed plan dat u film uh, ging studeren. Natuurlijk niet. Wijzen. Je moet eerst even gaan studeren. Psychologie ging je ja, doen. Ja ja, ja, ja, ja. En toen stierf die, en toen bent u alsnog filmmaker gewoon. Ja, maar gewoon uit, ook uit lulligheid. Uit lulligheid. Van, van, van, <lacht> ik kon die, die psychologie niet volgen gewoon. Al die ingewikkelde Engelse boeken over, over allerlei statistische gegevens. Geen begrip. Ik, ik wist er geen moer van. Ik begreep er helemaal niets van. En, en, en ik had er ook ergens. Ook, net zien, en ik ben net zo lui en, en laks als een ander. En, en, en, en ik moest in godsnaam toch wat doen. En, en toen dacht ik: ik wil filmer zijn. Nou, en dat, dat ik, ik moet zeggen, uh, dat, dat, dat ik ook met, en dat, dat was, er was altijd wel iemand die zegt, dan, dan ga je maar bij synetoon werken of zo. En dan kan je, als er een film gedraaid wordt, kan je dan uh, uh, draden opruimen en leuk meedoen en de koffie halen voor de mensen. Die is bij de geluidsafdeling. Maar u voelt, het voelt dus helemaal niet zo alsof u in zijn voetsporen bent getraind. Ik, ik denk dat ik wel iets van hem heb. Dus, dus daarom... Ben, de, ben de, ik... Er is een biografie maar over ik... hem verschenen. Een boekje? Ja, maar ik kan even iets heel leuks te vertellen. Ja. ja. Mag het nog? Ja, tuurlijk. <laughs> We hebben nog acht minuten. Er was laatst een... Um, de, iemand vroeg... Hij was een zeiler. Mm -hmm. uh, en daarna moest hij voor zijn tien kinderen zorgen. En moest hij de oorlog door. En volgens mij is hij medegestorven zo vroeg... uit een soort... Uh, verlaat, soort ergernis... dat hij in die oorlog niks kon doen. niet Gewoon... gewoon uh, uh, al die Nederlanders... Die, die, niet, die waren niet fout allemaal. En, en, maar... maar ze, ze zaten gevangen. Mm -hmm. ze, en, en ze, ze, ze, ze, ze konden wel... luisteren naar, naar Engeland. en Ze konden wel proberen die te helpen. En die was wat Houd de moeder. lijn vast, en, en, had, uw vader. Ja, en de vader. Maar toen... Um, toen, toen kwam een brief tevoorschijn. Ja. Een oude brief van, van hem. Hij heeft, hij heeft een, een, een film gemaakt over een oceaanrace. Met Bruinzeel. Met de zeearend. Als ze, hij, kom, uh, hij was een goede zeiler. En hij was een filmer. En, en Bruinzeel wou een film hebben over zijn Mooie dingen. Mooie En En... En toen heeft hij aan zijn jongste broer, Frans, heeft hij, ik zeg een, een jaar later of zo, heeft hij een brief geschreven van uh, Westen, Frans en Jacques. Uh, ik, uh, uh, je hebt een tijdje niks van me gehoord, want ik had het heel druk met Frans en nog wat. Ik ga je nou eens vertellen wat ik allemaal heb meegemaakt. En die, in die brief, die is zo leuk, jongensachtig, dat hij daar in een enorme storm tuss tussen Bermuda-eilanden en, en New York gewoon. gewoon misschien wel het gelukkigste in zijn leven is geweest. En dat, dat is een mooie ontdekking om dat te doen over je vader. Huh? U, u schrijft ook over hem. U heeft een stukje in dat boek ja. geschreven over, uh, over uw vader... waar deze anekdote trouwens in ontbreekt, dit mooie verhaal. Uh, uh, maar u schrijft uh, uh, over zijn werkwijze. Hij knielde achter zijn camera om de wereld te smeken... redelijk en gevoelig te zijn voor mensen die niks hebben. Dat was ik vergeten. Mooi hè? Ja, ja dat is mooi. Ja. Daar sta ik nog steeds achter. Dat hij dus knielde uh, achter die camera om de wereld te smeken. En dat dat zijn motivatie was. Zou u uw eigen motivatie kunnen omschrijven? Waarom u zo gelukkig was toen u besloot: film maken, dat moet ik worden. Wat wilt u eigenlijk? Ik, ik, ik, um, ik, stel de beslissing, ik stel deze beslissing uit. U bedoelt, ik stel het antwoord even uit. Want ik weet het antwoord even niet. Nee, ik weet het antwoord niet. Ik wil het antwoord eigenlijk ook niet weten. Nee. En, en, en daar wil ik me niet op vastleggen. En dan is deze waarschijnlijk ook niet te beantwoorden. Namelijk, de, de, u heeft het, dat boekje ook een titel meegegeven. Jan Hin, Filmer van het Verlangen. Als we het nou over Kees heen, film filmer van. Um. Ja, filmer van de gevoelige plaat, zou ik dan nu zeggen. Om, om op een handige manier misschien iets te onderscheiden. Het, het, het, het, het, het, maar, maar de uitdrukking. Want een film heet de 'Gevoelige Plaat' hè, mm -hmm. van mij. En uh, de uitdrukking 'De Gevoelige Plaat' is ook uh, dat het onze. Onze filmers. bedoeling is. om. Uh, om, om het, het gevoel te vinden. Om, om, om, om het gevoel te vinden. Om achter de. om. achter achter de, de uh, om. om. Uh, om. om. de beelden die je, die je probeert te. ik. ik als. als laat ik, me, ik hou me nu ook aan. documentaire. Hè, om. om. om. om. de. beelden zo uh, ik zeg, uh, op te op te warmen, mm -hmm op te warmen, dat, dat, dat er meer te zien is dan alleen het feit van de foto. En dat is waarom de plaat gevoelig is. Daar, daar, daar is film gevoelig voor. In montage, in dit en dat, om dat eruit te krijgen. Je kan op een gegeven moment uh, als een film. Maar een heeft u het gevoel is. dat je met een film in contact. Want u schreef dat over uw vader, dat u heel veel naar zijn films keek op een gegeven moment, ook voor dat boekje misschien. Maar dat u... Zo intens probeerde het, kijk, dat u met hem in contact kon komen daardoor. Ja, dat is ook zo. Dat is zo. Dat heb ik gemerkt. Ik heb gemerkt, ik maak een film, een uitleg. even. Ik probeer een film te maken over mijn twaalf favoriete films. Filmers. Die noem ik knoestige filmers. Mensen die tegen... Mooie ouderwetse Hollandse titel. Ja, maar gewoon, ik vind filmers horen bij het leven... Die hoor, ik, bedoel, dat, ik ben helemaal niet bezig met de eerste prijs, de tweede prijs... dat we beroemde filmers daar hebben. De filmer hoort net zoals de bakker op de dingen... de, de, de, de tandarts en dit en dat hoort films te maken. En, en dat is zijn om mee te, mee te helpen uit te leggen wat we zijn. Zoals een journalist het anders doet en zoals jij dat zo doet. En, en, dat, dat is, mijn, dat, dat is de, de, de sociale boodschap die ik van mijn vader heb gekregen. Door, door heb gekregen. En die tot op de dag van vandaag doorwerkt. En, en, en die, die prachtige die resultaat ja, oplevert, ja, ja. in die film waar ja. iedereen naar moet gaan kijken hè? aanstaande donderdag. Ja, de beslissing van Wim Mal. Daar wil ik nu wel zeggen, want Op Wim Nederland moet 2 iedereen weten. om 11 uur. Um, als u nou alvast op uw tegenschrijft uh, wat daar voor levensmotto uh, op moet komen. Dan meld ik ondertussen even wat er na de klok van achter te horen is. Uh, twee dingen. Vandaag met Ellis de Bruin. Het is de vraag of de IJslandse aswolk weer richting ons land trekt. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Verkeersvliegers. Evert van Zwol is te gast. En hij hoopt niet op situaties zoals vorig jaar, zoals wij alle uiteraard. En afgelopen donderdag werden restauranthouders Theodome en Kees van den Ede... het slachtoffer van een gewelddadige overval. Vanavond praten ze met Alice de Bruin over hun ervaringen. Kees Hin, ik zie een lichte aarzeling. U mag het zeggen, en u heeft niet heel veel tijd meer. En dan schrijft u het daarna op. Nou, of schrijft het gelijk op. Zegt u het maar. Wat komt erop te staan? Voortdurende twijfel houdt me aan de gang, wou ik opschrijven. Ik vind hem heel mooi. Voortdurende... Doe het maar. Voortdurende twijfel houdt mij aan de gang. En het computertje ook, volgens mij. Kees Hin, heel veel dank. Het was een mooie ontmoeting, vond ik. De beslissing van Wim Maljaars aanstaande donderdag. Op Nederland 2, om 11 uur. Moet je naar K... Moet ik, moet ik ja, en dan uw naam eronder, want het gaat wel de geschiedenisboeken in. Ja, het staat er. K-Hin. Dank u wel. Dank meneer Hin, dit was aflevering 2200. 83, morgen ontvangen wij de training spijkers en spijkers, modeontwerpers, par excellence. Tot dan! Radio 1, nee. ten NTR brengt cultuur. Elke dag. Dus er zijn flinke verwachtingen voor dit aandeel, gezien de expansie in de VS.